De bonjour. Uh, bonjour. Wat is uh, Van een uh, police federale. Uh... <tractic>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 Ik kan natuurlijk net zo goed tegen die muur daar gaan spreken. Ja, doe dat. Want wat ik nu zeker niet kan verdragen is gezag aan mijn oren. We gaan naar Brugge, Vrijja en naar vriendjes op de rooster leggen. Dus dan heeft Tjantoor er niets mee te maken? Eh, uh, wie? Oui.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 Votre compagnon et vous, que faisiez-vous dans l'appartement de monsieur le roi? Attendre, madame Vink. Pour faire quoi? Rien. Ahmed et moi son c'est tout. Madame Vink, madame... Ja, ah, ja, het is al goed. hoort het, hè, mevrouw Vink. Hij blijft erbij dat hij en zijn vriendje, dat nu in het ziekenhuis ligt, alleen maar tolken zijn. En niks te maken hebben met uw handeltje in illegale. Dat is mijn handeltje niet.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 Dat heb je inderdaad goed begrepen. Huh, ze protesten? Geen gij ook niet, hè? Ik heb me neergeknuppeld, godverdomme Wat veel zo dag is uit. Wegwezen. Hey Guido, als je terugkomt, breng eens wat aspirine mee. Nog altijd hoofdpijn? Uh, tot aan mijn tenen.